De tijd vliegt voorbij, Benno. En voordat je het is het alweer 14 februari. Zitten we een paar dagen voor de Elfstedentocht. En dit ja. is het ook Valentijnsdag. Oh, ja. En uh, ja, om een vaste klein beetje in de stemming te komen... de eerste plaat na het nieuws weer van 4 uur... Ja. de Four Letter Words. Ja. l o v e oftewel Love, van Kim Ik, heb, uh, ik heb nog even een klein nieuwtje. Oh. Uh, de burgemeester uh, Michel Roch, uh, de burgemeester van Bloemendaal... laten we dat even duidelijk stellen... die heeft al wat gepost op social media... Hey. met een fotootje van uh, de burgemeester zelf... en met Ruud Kloek, uh, vanwege Ruud Kloek... Uh, 40 jaar voorzitter van de reddingsbegaarde Bloemendaal.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 de tijd ertoe Maar eerst zo dadelijk de Autosports met de Rendel Hierbij hier bij ZFM. Dat als we Rendel gaan bellen, dan moet ik even uitkijken met welke plaat ik daarvoor draai. Want uh, anders hangt hij zomaar de telefoon op. Hangt hij ja, nog? Niet, maar volgens mij ben je verliefd op me. <laughs> ja nee joh, nee joh. Nee toch niet. Nee, ja, gewoon, gewoon le lekk lekker een disco. Tijd. Heerlijk. Hé hey, Rendel, goedemiddag.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 En nou is ze weer op beroemd in Zandvoort. Nou is ze alweer op beroemd in heel Zandvoort. Dus, ja, uh... maar... ja, maar hij heeft wel een toppetje dat ze het doet, hè. Want ik moet het eigenlijk ook doen. Maar ja, ze, ja, ze hebben misschien toch een sterkere wil, zullen we maar zeggen. Ja, ze is ja, maar, ee, 15 eh, ons kwijtgeraakt uh, in de ja, drie dat maanden. Ja, nee, maar, nee, dat, dan, maar, zei dat zei ze zelf hoor vanmorgen, Maar ja, de gedachte is goed. Wat zei Benno? Ja, nee, Renno, maar jij, ik zag jou op filmpjes. Ook staan hekken en staan dansen en springen. Dingen, wel, dus, uh, ja, je beweegt ja. wel wat.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 We hebben een extra stadveld gekregen, ja. De, het is zo, we hebben natuurlijk de, de ja, de young -time Touring cars, de historische auto's de, tot en met 1990. Dat veld zat al helemaal vol, maar ik had heel veel aanvragen voor auto's uit de jaren 90. En ja, daar kan ik dan geen kant meer op, want er was in principe helemaal geen uh, tijd meer op het uh, schema van het, van het evenement. Tot de uh, organisator Leven mij belde, uh, ik zat in de met de uh, auto nieuw. En er is een rendel, die heeft een andere club afgezegd. Uh, kan jij ons helpen met invulling? Nou, tuurlijk. Dat, dat hebben we gedaan. Uh, het is even een gok, natuurlijk. Want uh, ja, de, de 90's, die staan al een jaartje droog. Omdat we gewoon niet genoeg rijders konden vinden. Maar uh, ik heb het op uh, Facebook gepost. En ik zit inmiddels al over de 30 auto's. Dus, so, uh, en we kijken. hebben het nog even uh, tot augustus. Dus dat, <coughs> ook dat geld gaat vol. Ja, hoeveel plekjes heb je daar? Uh, 51. Okay. Dus, uh, we mogen met 51 auto's starten. en uh, Dus uh, ja, jongens, dat, dat gaat ook vol. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Maar dan, uh, we gaan proberen nu ook uh, heel wat oude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 Ja, nou, dat wou, dat wou ik zeggen. Dus die deden het wel, hoor. En, en de Nederlanders zijn daarin gespecialiseerd, natuurlijk. De Nederlanders zijn gespecialiseerd. En uh, jongens, uh, wij we, we, we gaan zitten goed, hè. ook als je gaat kijken gewoon naar het terugklassement, nu even Dakker. Mitchell van der Brinken, ja? hij staat op één. Ja. Zo, ja. Geweldig. Ja. ja, en goed ook, hè. Gewoon 35 minuten voorsprong op Zo. Martin Marcik. Maar Martin Marcik, en dat betekent wel dat die twee gaan het wel een beetje uitmaken nu... Uh,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 Schat een uh, beetje wel iedereen met lekker banden, uh, omdat ze over een steen gebeuren zijn gaan. dat waren net messen die stenen hmm. uh, dus uh, er is enorm veel gebeurd en uh, je ziet het gewoon uh, in feite in al die series dat je, uh, dat het uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de challenges, hè, we hebben daar natuurlijk uh, Pukklazerij, een Nederlandse die in Zuid-Afrika woont volgens mij, ja, die ging zo verschrikkelijk goed en uh, één dag met een hoop ellende uh, uh, daar verspeelt ze gewoon een uh, anderhalf uur maar ze lag gewoon in de top 3 van het klassement. Ze won zelfs een, uh, een special. Ja, kijk, en, uh, met de powers, Spierings. spierings. Uh, ja, nou ja, daar is heel veel van verwacht, maar die heeft alleen maar, maar lenden. En ik denk oh. van God inderdaad, in volgens mij staat die 12e, 13, denk ik, 13 inmiddels. Uh, maar die staat al drie uur achterstand. Dus uh, 3,5 uur achterstand, die gaat hem niet meer winnen. Uh, ja, okay. Spierings uh, was wel de gedoodverfde. Ja. Die zou hem moeten gaan winnen, die wedstrijd. hij ook heel veel pech gehad. Enorm veel pech. En die was op een gegeven moment. merkte je aan hem in de interviews ook helemaal klaar. Ja, ja. Ik kan me voorstellen. Ja, okay. maar. Ja? Ja jongens, ik vind het toch wel iets heel bijzonders, hè? want eh, je ziet waar ze doorheen gaan, het is zand, het is steen, het is bergop, eh, enorm veel stof hebben ze meegemaakt, want er was bijna geen wind, dus eh, als je dan achteraan staat, dan zit je eigenlijk eh, gewoon vier uur in de mist te rijden, zeg maar, je ziet echt helemaal niks. Uh, maar als je daar kijkt, jongens, even heerlijk. We zijn bijna, bijna 25 uur onderweg geweest om special stages met, uh, met de motor, motorfietsen. En uh, tussen mm. de 1 en 2 zit 45 seconden. Ja, dat is... Jee! We hebben we het over? Daar hebben we het over? Ja, <laughs> we het over? ja. ja toch? Ja. Het begint een beetje Formule 1 te worden zo langs wel, maar... ja, nou, ja, bijna wel. Uh, bijna wel. Uh, tussen nummer 1 en 2, Daniel Sanders en uh, Ricky Brabeck, zitten er 45 seconden. Ja. En dan de derde, die Benefides, die ook gewoon geen kleine jongens, die zit dan al Minuten. En dat zeggen ze nou opeens, is heel veel. Ja, ik weet het niet hoor. Ja, ja wat is veel, hè, zomaar zeggen. Ja, wat is veel? Hey, ja, maar uh, wat had Tim uh, Coronel nou gedaan met een, uh, een betonnen pijler? Is daar iets uh, nou, niet ja, helemaal goed gegaan?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 Geraakt, waardoor alles aanbrak. Oh, ja. maar, maar, maar hij had wel een archeologische volks gedaan natuurlijk. Want een brug ja. in de woestijn is wel een zeldzaamheid. Ja, maar, maar, maar voorzellig, is het ooit door de, de Egyptenaren ingezet. We weten ja, ja, nou ja. Zou, <laughs> zou kunnen. Misschien ligt er al een piramide onder. Ja, maar ik, ik denk dat hij er vreselijk ziek voor heeft geweest. Ja, ik natuurlijk. Uiteindelijk gewoon heel erg goed. Nou, ja, dat was en, ook wel uh, te merken op de ja. reportage van RTL. Hè? Dat, ja, weet je, het is gewoon jammer, want die jongens hebben gewoon alles wel heel erg goed voor elkaar. Ja. En uh, dan, dan zie je maar ook in het dak, het is maar een heel klein dingetje. Ja. Maar, uh, we hebben nog een motorfietsenrijder gehad, een Spanjaard, die uh, misschien heb je die beelden gezien, die gaat zo verschrikkelijk hard.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 je bereik ja, had, hè? Dan moest je op een ze heuvel staan. Hadden, ja. Ja. ja, maar dan wel dat ze iets hebben. Ja, niet slecht. Met die jongens zijn we doorgereden <laughs> Met de onderdelen. En toen uh, zijn ze ja door de, door de Fransmannen zijn ze geholpen. Ja.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 GPS-data, dan krijg je gewoon de tijd dat je stilverstaat... krijg je gewoon terug. Oh, ja. dat is wel mooi. Ja, ja, dus dat is mooi. Ja, en ze er alle goede onderdelen ook uh, zeg maar, uh, aanwezig daar... bij dat ja, team. Ik vind, ja, ik vind het gewoon knap dat ze gewoon... uiteindelijk door zo'n wagen hebben... want uh, ja, als je zag wat allemaal kapot was... Ja, ze hebben alles bij zich, maar, in het bivak natuurlijk... maar ze hebben het uit die auto kunnen maken... met uh, wat uh, onderdelen hier, onderdeel daar... Hè, de finish gehaald... Ja, staan dan wel, geloof ik, uh, op die dag... 181ste... <laughs> Ja, ja dat, schiet, dan, dat schiet alweer niet op. Nee, dat weet je in ieder geval. Dat je kan uitslapen, dat scheelt, hè. Want je start, als je start laat. Maar je weet ook dat je dan de hele dag in, uh, achter de meuter aanrijdt. En stof, uh, zeker met stofretappers, kan je bijna niet inhalen. Dus je wint ook niet veel terug. Maar uh, ja, weet je, het, het is voor hun denk ik nu uitrijden en proberen probeer zo goed mogelijk te eindigen in de etappe. Dus dat doen ze, hè, want de laatste ze had, geloof ik 31ste plaats. Oké. Okay. Nou, dat, is, dat is goed hè, Moer, dan uh, ben je nog steeds hard aan het denderen. En de auto uh, schijnt zich nu goed te gedragen. En het uh, en, uh, ja, schijnt dat Tim, uh, coronel, toch wel een uh, vrij handige boy is met repareren en dergelijke. Nou, maar dat heeft hij in het lopen jaar wel geleerd hoor. Genoeg stuk gereden. Ja, ja. genoeg stuk Ja. ja. ja. ja. Een soort uh, josse stappen alleen dan in een andere auto. Uh, ja, ja, de, uh, ja, ja, ja. ja. Oh ja, maar het is gewoon zo, nee, Tim is handig jongen en uh, die, die helpt me gewoon mee met de opbouw van de auto. Dus die, die weet ook elk schroefje, dat is wel lekker. Ja. Of, Tom, of Tom elk schroefje weet, volgens mij is nee. hij dan meer te, meer te filmen dan die. Ja, had. Tom is van het praten, hè. Ja, Tom is van, uh, wij kopen auto's, uh, weet ja, je wel. Wij komen, dat, uh, ja, ja, dat gebeurt. Dat, ja. <laughs> dat gebeuren. Dat Dus, uh, maar bij jullie is het ook druk nu op Zandvoort, hè.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 nou jongens, uh, het, het is goed dat het er weer is, want het was altijd wel een feestje daar. Uh, ik heb er al een paar keer, een paar keer geweest. Dus ik, ik zou zelf ooit één keer rijden, maar toen werd de auto een dag tevoren plat gereden. Dus dat ging niet door. Hmm. Um, <laughs> nee, uh, maar er rijdt van alles mee. En uh, ik vind het allemaal bikkels, want het is echt niet warm hoor. Zeker in die pitbox op wordt het niet. Nee, vreselijk, vreselijk. Koude rot. <laughs> ja, ja, ja ze snijden de wind uh, over ja. het circuit. Oh. <laughs> ja, nou, en ik, ik weet dat vanmorgen, dat, uh, bijvoorbeeld, uh, terwijl het droog was, Degene die de auto op pol gezet heeft... die heeft op regenbanden gereden... want nou hadden ze meer grip dan op de slits. J -j -j -j -j. Dus die baan is echt koud. Ja, die ja, ja. Baan is echt koud. Dus, Goed, Renault, uh, Dankjewel voor deze week. Ja. En, uh, en hou je kleine thema binnen... want het wordt alleen om elkaar hoor. Heb jij die, trouwens die foto's ook gezien... van die Audi die uh, een filmdag had? Ja, die heb ik gezien. Maar elk, ik heb vanmorgen de foto's gezien... van de nieuwe uh, Renault, de RS26... Uh,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 Dus uh, uh, ik, ik moet het even allemaal zien wat er gaat gebeuren. Dus is voor de Downforce. Uh, het Alpine gebeuren, ja. Het is allemaal voor de, voor de Downforce en toestel en dat soort dingen. Uh, we krijgen denk ik weer een beetje jaren negentig auto's terug, denk ik. Nou, daar of lijkt het, denk... het wel op. Ja. Daar lijkt het wel op. De, wel de op. Red Bull uh, 13 of zo. Uh. Ja, ja, ja. Misschien ja. nog wel eerder. En, uh, maar... Maar ja, nog twee weken, dan gaat het beginnen geloof ik. Dan gaan ze echt beginnen met testen. Drie weken nog? Drie weken nog volgens mij. Dus uh, dan gaan we echt komen. Nu zijn het allemaal zogenaamde filmopnamen daar. Ja, hè? ja, ja, ja. En ja, ja. Ja, nou, allemaal nou, in Spanje, daar is het uh, mooi weer natuurlijk. <laughs> lekker naar lekker Spanje, lekker testen.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 Al lekker disco van uh, Billy Ocean, ja, dan mag deze ook niet ontbreken. De Jabrow and People en Don't Stop the Music. En uh, wij gaan lekker door hier bij Standvoort uh, op uh, zaterdag. Want de volgende gast uh, is inmiddels aangeschoven, Benno. Inderdaad, en uh, de volgende gast is Sjors uh, van Dongen. Ik, ik zal Sjors even introduceren. Hij is vicevoorzitter van het hoofdbestuur. We grossieren hier vandaag wel lekker in die voorzitters, hè? dat is fijn. Uh, vicevoorzitter hoofdbestuur NVBS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 In Amersfoort zit ook onze bibliotheek, die heeft meer dan 3000 boeken. En daar kunnen we echt van zeggen dat we, nou ieder Nederlandstalig boek wat er ooit over spoorwegen geschreven is, dat kan je daar vinden en uitlenen als NVBS lid. Maar onze hoofdactiviteit daar is het, is het archief van de NVBS. En wat ik al zei, we zijn verzamelaars en daar liggen dus onze meer dan 500.000 foto's.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 Ja, tuurlijk. Ja. En uh, noem gelijk even die website. Want ik denk dat er uh, sommige mensen denken: van... Wauw, dat gaan we natuurlijk even bekijken. www.nvbs.com. Nou, dat Lekker is makkelijk. Op.com. Oh, geen, geen, geen, geen, je punt wordt no. doorgeleid als je naar .nl komt, maar officieel is Oh Oh ja, oké. Okay, ja. okay, geen ja. probleem. Dus, uh, nou ja, ik, ik, ik stel voor een klein plaatje erop. Uh, kan ik even bijkomen. Ja, nou, zeker. zeker. Nou, ja, er nee. zijn heel veel mooie verhalen over treinen. Horen ze dadelijk uh, meer over. Maar we hebben ook nog platen die over een uh, trein gaan, uh, Benno. Een nog, Deze be leaving from platform one. Van <laughs> well, de Clint Eastwood en yeah. uh, Stop that train.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 Absoluut. Waarom? Hè? Weet je dat toevallig? Waarom je dat, dat zo ja, dat was dus weer net zoals wat ik net ook zei. Dat is iets wat tot de verbeelding sprak van de mensen. Ja, ja, en die ja. blauwe tram, dat was wel voor zijn tijd uh, tegenwoordig zou men er een moord voor doen. Zo'n uh, sneltremverbinding ja. tussen Amsterdam en Zandvoort. Ja, ja, ja. En het was dus eigenlijk gewoon zijn tijd uh, ver vooruit op een ja. bepaalde manier. En dat is tot de verbeelding, blijven spreken. Ja. Die trams zijn zich uh, in Harlem weer aan het proberen op te Klopt. bouwen. En dat, ja.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 Dus oh, ja, oké, oké. Okay, de okay, middenberm okay. van een zandporselaan. Dat ja. moet kunnen. Ik heb nog een vraagje trouwens, even ja. tussendoor. Je hebt natuurlijk ook hele mooie stationsgebouwen. Oh. Uh, gaan jullie met de vereniging ook daarop in of dat niet? Zeker, we, we behandelen eigenlijk alle aspecten wel van op en rond het spoor. Dus de, vandaar dat we ook voor die naam railvereniging hebben gekozen. Alles wat enigszins maar met rails te maken heeft, uh, daar, daar zijn we wel mee bezig. En we hebben bijvoorbeeld ook een, een heel groot uh, archief. ...van uh, bouwtekeningen van station. Zo Oké. Okay. Oh nee. dus, ja, dat is dat... ook uh, voor een deel digitaal inzichtbaar. Uh, dus uh, ook dat hebben we gewoon allemaal uh, zitten. Ja. Echte verzamelaars. Ja. Echte verzamelaars. Station uh, Haarlem is natuurlijk ook prachtig. een verschrikkelijk ja. mooi uh, ja, gebouw. Ja, daar hebben we vorige week waren we een, er nog... ...een lezing voor. ook diezelfde Wim Beukenkamp... Ja. ...maar dan bij jou in Amsterdam. Klopt.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 ook een eigen reisbureau. Trein. Absoluut. Trein, treinreizen. Ja. Eh, ik bedoel, eh, maar het is niet alleen in Nederland. meteen naar, naar Scandinavië, weet ik veel. Er, er zijn, ja, we hebben ons, ons eigen reisbureau inderdaad, de Stichting NVB's Excursies. Eh, die organiseren zowel dagexcursies in Nederland als ook eh, meerdaagse reizen naar het buitenland toe.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 uh, dat is geen verzamelaar natuurlijk. Hij, hij, hij laat meer het, het oor zien. En de, de beleving uh. klopt. Ja, ja. 24 Trains is een, een, digitaal, uh, een, een digitaal trein. YouTube noemen we het ook wel. Of een oh, ja. soort uh, trein Netflix, ja. Nou ja, uh, kan ja. je ook zeggen. Uh, waar je dus uh, nou ja, inmiddels meer dan 5000 video's uh, kan vinden.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 Ik zat een beetje door mijn archieven te bladeren. Maar ja. heel veel uh, platen over treinen. Zo. Benno, ja. En ja, dit ja. ook hè. Eastern, en de Morning Train. Het zit er alweer op voor ons. Het is omgevlogen. Omgevlogen. Wat een uh, gezellige uitzending uh, ja, vanmiddag. Heel veel vanmiddag. gasten. Een bomvolletje studio. Dus... Uh, en nou, hartstikke leuk, over twee weken ben ik er weer. Nou mooi, die zet ik vast. En, <laughs> uh, dan zien we elkaar over twee weken. Goed zo. En dan zeg ik, uh, Bernard, dankjewel en alvast gefeliciteerd. He. He. Maak er woensdag een mooi feestje van. Oh ja, ja, ja ook dat nog. Ja, ook okay. dat nog. <laughs> ja. Gefeliciteerd ook namens uh, Abedien. Ja, oké. Okay. Die komt op lì un'occhiata nel sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come la storia è importante, davvero. Anche se ha mosso il sentimento che hai solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere. Deserto, che lasciano dietro se trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre. Momenti che restano così impressi nella mente. cerchiamo amori ti lasciano sempre parole che restano così nel cuore dell'angente, no, vorrei poterti dedicare.